Joris Dubenitski met het NOS-journaal. Een middelbare school in Oeganda is vannacht door terroristen aangevallen. Zeker 25 mensen zijn omgekomen, acht raakten gewond en er zijn mensen ontvoerd. Volgens de politie staken de aanvallers de slaapzaal in brand en hebben ze een winkel geplunderd. De school staat in een plaatsje vlakbij de grens met de Democratische Republiek Congo. in het zuidwesten van Oeganda. Vermoedelijk is de aanslag gepleegd door een organisatie die banden heeft met terreurbeweging Islamitische Staat. Volgend jaar wordt het voor nakomelingen van slaafgemaakten makkelijker om hun naam te veranderen. Steeds meer nazaten vinden hun huidige naam belastend omdat die verwijst naar de slavernij. Na de afschaffing van slavernij bedachten ambtenaren of plantagehouders vaak ter plekke een naam... maar vaak sloot die niet aan bij de Afrikaanse afkomst van mensen. In een huis in Veghel is een man neergestoken. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht... De steekpartij was rond 5 uur vanochtend. De politie heeft een verdachte aangehouden en heeft verder weinig bekendgemaakt. De Amerikaanse klokkenluider Daniel Ellsberg is overleden. In 1971 lekte hij de Pentagon Papers. Die toonde aan dat vier achtereenvolgende Amerikaanse regeringen hadden gelogen over de motieven om mee te doen aan de oorlog in Vietnam. Ellsberg is 92 jaar geworden. Bij het politiekorps van de Amerikaanse stad Minneapolis... was structureel sprake van discriminatie van minderheden... en schending van grondrechten van mensen. Daarnaast negeerden medewerkers de veiligheid van mensen in hechtenis. Dat staat in een rapport van het Amerikaanse ministerie van Justitie... over het handelen van het korps. Het weer het wordt opnieuw een zonnige dag. Later in het binnenland ook stapelwolken. Het wordt 25 tot 29 graden. Ook morgen is het zonnig. In de loop van de dag volgt wat meer bewolking...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 En hier zoveel mensen zo gestoord, ik breng mezelf ertussen door. Oh mijn god, wat is het geloord? Het lijkt hier wel op Jordi Shore. Elke keer dezelfde diepen, letterlijk dezelfde liedjes. Zo gaat dit elke keer. En hier staan we dan. Maar dat gaat en ik. Mijn bier is doodgeslagen, ik drink vaak de onderbrek. Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Mijn rug gaat, mijn rug.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 Mijn bier is geslagen, ik drink paardloos op Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Mijn rugen veilig mijn rugen gaan En ik Beroepen <eenzeer getting> 3FV <away> Dan. Mijn ruggen gaat en ik. Mijn bier is doodgeslagen. Ik drink bako zonder prik. En Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Dit is de ruggengraat, van een sigaar redden, in de sigaar maar maar gloednieuwe witte over hem. Maar gegaat en nee. Loop maar wat mee te blerren, van kerf tot de Loanesse. Vooraan in de polonaise, Ge Gegaat en ik. Zie je maak ze naambaar, want de zon schijnt. Het station met patent op de zon. Zie 24 uur per dag, hete zomerhits. 9. It's right there at your feet Well, I know a place where we can dance Starting under the streetlights right. The scene is being set A night for please Van de zomer op ZFM. Hoe je nu overal? Hoe je nu overal? Iedermaal weer. CFM Zomer. En ti quise encontrar lo que en otra perdi. Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir. Ay, no me gusta perder, dime que vamos a hacer. Me paso mirando al cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver, quisiera volverte a ver encima ik ga Komt a, a ver, ey, uff, uh, desde que nos vimos, pienso en, como nos comimos, hey. después dividimos, cada cual por su camino. En de alfombra aún están las manchas de vino, ¿Dónde está ese trotito que lleva tiempo perdido. Si te digo que me gusta, que estás bueno, no lo tomes por cumplido.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 Through your summertime game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 Tot ja Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. FM dan voor. DfM 106.9 FM. mm <laughs>